7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal bestuurde Berghuis van FNV Spoor. Veel NS-personeel meldt zich bij hem met klachten over de politiek. En het gaat natuurlijk al onder andere over de vieren. En Berlijn hoopt dat Barack Obama zegt dat hij ook een Berliner is. Hij bezoekt namelijk vandaag de Duitse hoofdstad. Dat zo dadelijk. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Brazilië zijn ruim 100.000 mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. In zeker acht steden werd geprotesteerd en in Rio de Janeiro braken ook rellen uit. De betogingen begonnen vorige week na een prijsverhoging van het openbaar vervoer. Maar volgens correspondent Mark Bessem speelt er veel meer. Het blijkt dat het uiteindelijk toch gaat om hele andere, veel grotere dingen. De corruptie, de hoeveelheid geld die bijvoorbeeld over de balk wordt gesmeten... Uh, om het wereldkampioenschap voetbal te kunnen organiseren volgend jaar. De ongelijke verdeling van de welvaart. Het zijn allemaal hele grote issues die spelen... en mensen zijn erg ontevreden. En ook maken betogen zich boos over het slechte onderwijs in Brazilië. De belasting op vermogen moet worden verlaagd en ondernemers moeten juist zwaarder worden belast. Dat is de kern van het advies aan staatssecretaris Wekers van Financiën van de commissie Dijkhuizen over de vereenvoudiging van het belastingstelsel. Lagere tarieven, minder aftrekposten, eenvoudige toeslagen en een groter deel van het inkomen moeten onder de eerste schijf vallen. Die hervormingen leveren op den duur 140.000 nieuwe banen op, zegt het Centraal Planbureau en de inkomenseffecten van de hervorming zijn beperkt. Het is voor kleine boeren steeds lastiger om een opvolger te vinden... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. Slechts een kwart van de boeren lukt het om een geschikte opvolger te vinden... zegt deze econoom. Het heeft eigenlijk een hele eenvoudige reden. Kleine bedrijven genereren niet voldoende inkomsten om van te kunnen leven... En daarmee kunnen ze ook geen opvolger vinden dan? En daarmee kunnen ze ook geen opvolger vinden, precies. Voor de grotere boerderijen lijkt nog wel interesse te zijn. Daar vindt bijna 80 een geschikte opvolger. Grote boerenbedrijven hebben betere financiële vooruitzichten... zeggen de onderzoekers in Wageningen. Minister Schippers ziet af van de eigen bijdrage voor de spoedeisende hulp. Het kabinet wil de mensen 50 euro laten betalen... als ze zonder verwijzing van de huisarts met een niet-acute klacht... naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gaan... Maar dat blijkt niet te kunnen, omdat niet-acute bezoeken... niet worden gedekt door verzekeraars. Patiënten betalen de rekening nu dus al zelf. Een man die zijn woning in Elfen aan de Rijn dreigde op te blazen... is gisteravond laat gearresteerd. De hulpdiensten hadden urenlang contact met de man... om hem van zijn plan af te brengen. En dat lukte. De man was al vaker opgevallen, zegt de politie.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 Op het taximplein in Istanbul hebben vannacht honderden mensen zwijgend gedemonstreerd. Ze volgden het voorbeeld van choreograaf Erdem Gundus. Hij stond gisteravond urenlang in zijn eentje op het plein zonder demonstratiebord of masker. Foto's van zijn stille actie verspreiden zich snel, waarna steeds meer mensen zich bij hem aansloten. De politie liet de stille demonstratie op het taximplein lange tijd met rust, maar greep uiteindelijk toch in.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 Dan nog het weer. Geregeld zon en erg warm. Het wordt 28 tot 34 graden. De hele dag is er kans op een enkele bui. Morgen wordt het nog warmer en benauwder. 28 tot 35 graden. En er kunnen dan forse buien ontstaan. Ochtendspist heeft last van ongelukken bij de ABB. John Bakker. Ja, en dat zijn er nogal wat. Onder meer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Zorgt dat bij Borren voor 5 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A6 vanuit Amsterdam naar Lelystad, voor Lelystad, drie kilometer na een ongeluk. Daar is de weg nog steeds helemaal afgesloten. En dat geeft ook een flinke file de andere kant op, richting Amsterdam. Voor Almere, Buiten-Oost, zeven kilometer. Dan nog een aanrijding op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Kleinpolderplein, daar staat twee kilometer file. En daar zijn twee rijstroken dicht. De jacht op examenfraudeurs gaat onvermiddeld verder. We spreken straks de hoofdinspecteur voor het voortgezet onderwijs.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 U doet er alles aan om uw bedrijf door de crisis te loodsen. Maar misschien kunt u beter even kijken op tempoteam.nl slash veerkracht. Daar vindt u 10 veerkrachtversnellers die echt helpen... om uw bedrijf succesvoller te maken. Alles draait om veerkracht. Tempo Team. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is acht minuten over zeven. De Tweede Kamer spreekt vandaag over het Vira debakel ja, metaal, een deel van het dak dat naar boven kwam. Heel gevaarlijk. Ja, en dat was een van de vele mankementen van de trein. En onder andere daarover heeft de topman van VIRA-bouwer Ansaldo Breda vandaag het een en ander uit te leggen. Hij verschijnt vanmiddag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. En de oppositiepartijen hebben hun onvrede over de gang van zaken rond de VIRA al luid en duidelijk laten horen. Maar wat zijn vandaag de belangrijkste vragen van VVD en Partij van de Arbeid? Politiek verslaggever Hans Andringa zocht dat uit. Eindelijk gaan we hem zien. Maurizio Manfalotto... de directeur van Ansaldo Breda, de bouwer van de Falende Vira. Hij zal vanmiddag de vragen beantwoorden van kamerleden... tijdens een hoorzitting over die Vira. En hij heeft wat uit te leggen, want de trein staat slecht te boek. Het begint natuurlijk met de bouwer... Ze hebben gewoon broddelwerk geleverd, ze hebben waardeloze treinen geleverd... die niet gaan rijden. Dat hebben ze ook gedaan in Denemarken, waar ze er nog steeds mee zitten. Dat hebben ze ook gedaan in Zweden. Uh, dus de reputatie die, uh, die het bedrijf reeds heeft... bevestigt onze bange vermoedens hier dat die trein gewoon niet deugt. De laatste weken laat Ansaldo Breda aan iedereen horen die er maar weten wil... dat de Vira een prachtige trein is. Waar weinig aan mankeert als je er maar goed mee omgaat. Bij sneeuw niet harder rijden dan 20 km per uur bijvoorbeeld.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 dan is mijn vraag van waarom staan die treinen dan al een half jaar stil. Veel partijen hebben vragen over wanneer de reizigers... eindelijk kunnen rekenen op volwaardig vervoer richting Brussel. Duco Hoogland van de Partij van de Arbeid... heeft die vragen voor de Belgische en de Nederlandse spoorwegen. Nou, het eerste wat wij willen weten van de NMBS, de Belgische spoorwegen... is of zij ook bereid zijn om mee te werken aan een, uh, aan een uh, snelle oplossing. Dus aan die 16 treinen per dag. Dus één keer per uur een trein van België naar Nederland en weer terug. Voor de NS geldt dat ik, dat ik wil weten wat nou de invloed is van dit Vira debakel op hun reguliere Nederlandse spoorlijnen. Dus is het zo dat er bijvoorbeeld invloed zou kunnen zijn op de trein tussen Rotterdam en Assen, omdat nu met de Vira gebeurd is wat er gebeurd is? Ik wil wel eens weten wat de consequenties zijn en die moet de NS maar eens inzichtelijk maken. De NS heeft van de staatssecretaris Mansveld tot 1 oktober de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. Daarna wordt gekeken of de NS het recht blijft houden om op die hoge snelheidslijn te blijven rijden. Of dat de politiek vindt dat andere aanbieders nu maar eens een kans moeten krijgen. Door de bemoeienissen van Kamer en Kabinet met de NS lijkt het idee van een aantal jaren geleden ver weg. Namelijk om de NS op afstand te plaatsen en dat de politiek er zich dan minder mee zou gaan bemoeien. Bertie de Boer. Je zou kunnen zeggen, zit de Kamer niet te ver op afstand. Hè? Want uh, als dit soort dingen kunnen gebeuren waar we ook 13 jaar bij zijn geweest... maar aan de andere kant, uh, dat zeg ik, uh, volgens mij moet de NS... is een vervoersbedrijf en uh, die kan daar zelf het beste haar keuzes in maken. Wij moeten uh, een concessie opstellen, wij moeten de voorwaarden opstellen. Wat wil de Tweede Kamer met het openbaar vervoer in Nederland? Dat is de grote vraag die natuurlijk bij ons als volksvertegenwoordigers ligt. Nou, Betty de Boer van de VVD die vindt dat de afstand van politiek tot de NS niet te groot moet worden. We hebben nu contact met Roel Berghuis van FNV Spoor, een vakbond. Goedemorgen, meneer Berghuis. Goedemorgen. We bellen u omdat u een meldpunt heeft geopend he, voor NS-medewerkers... om te horen wat zij van alle problemen rond de Vira vinden. Wat is het belangrijkste dat daaruit naar voren is gekomen? Ja, ze voelen zich zeer ongemakkelijk bij het Vira ja, v 250 debakel Ongerust over uh, hun mooie NS-bedrijf uh, en vooral uh, over de, de continuïteit en, en, ja, en het werkbehoud. De, dat zijn wel de belangrijkste zaken. En verder ja, worden ze natuurlijk ook uh, vervelend bejegend door, uh, door klanten. Uh, niet alle klanten, maar wel uh, cynische tips of een scheldpartij. Nee. Terwijl zij dat natuurlijk helemaal niets zou kunnen doen. Nee, want zij worden rechtstreeks geassocieerd met uh, het Vira-debakel. Klanten zijn erover gefrustreerd en dat, en dat mag ook, uh, dat is een, echt een debacle, maar dat moet je niet uh, af gaan rekenen op, uh, op NS-personeel wat keihard werkt om het product zo goed mogelijk te krijgen, maar er helemaal niets aan kan doen uh, als het gaat om de oorzaak. Meneer Berghuis, de klanten die horen natuurlijk ook veel over die vier A vanuit de media, maar ook van de politiek. Wat vinden de NS-medewerkers daarvan? Ja, kijk, de spoormedewerkers die geven ons aan dat de rol van de politiek, die steeds heeft gepleit voor zaken als marktwerking, verzelfstandiging en aanbestedingen. Maar nu het misgaat, wordt, het met een, wordt er met een beschuldigende vinger gekeken naar, naar het trotse NS. Naar hun trotse NS. En ze voelen zich daar persoonlijk aansprakelijk gesteld en vinden dat, een, ja, vinden dat een groot onrecht. Dus, ja, eigenlijk heeft de politiek een wat dubbele moraal in deze? Zeggen ze dat? Ja, dat vind ik ook zelf ook. Dat heb ik afgelopen weekend ook met een aantal uh, prominente Nederlanders ook in de volkskrant uh, opgetekend. Dat uh, de politiek zo vaak in detail uh, zich de afgelopen twaalf jaar heeft bemoeid met uh, NS, maar ook met ProRail, dat het bijna moeilijk is om uh, dit bedrijf op een normale wijze te runnen. En uh, ja, daarbij is de via natuurlijk nooit een kwalitatieve keuze geweest. Uh, er is ook natuurlijk gewoon op geld uh, uh, uh, uh, zeg maar aanbesteed. Goedkoop, en, uh, wou je maar zeggen? goedkoop in die zin. En uh, omdat er al heel veel betaald was voor uh, het überhaupt rijden op, op de hoge snelheidslijn. Ja. ja, en dan moet je vooral ook wel kijken naar, naar dat hele proces. En uh, ik vind ook dat de Tweede Kamerleden, zeker de huidige, die allemaal nieuwe mensen zijn, die moeten ook in staat zijn om uh, te kijken naar de rechtse mede van, uh, van, van hun politieke voorgangers. Uh, want die zijn ook verantwoordelijk, en ook ministers, uh, voor dit hele debakel. Ja, u zegt eigenlijk het collectieve geheugen van uh, de Kamer ja. is uh, beperkt. ja. Het begint echt bij het eind van de vorige eeuw. Dat lijkt heel lang, maar het is nog maar zo'n 13 jaar geleden. En daar zijn echt stappen gezet. Waarbij NS in een hele moeilijke positie is gedwongen... om heel veel geld neer te leggen voor de HSL. En dat heeft geleid dat dit soort treinen zijn besteld. Ja. Nou, U hoort het mevrouw de Boe van de VVD zeggen. De politiek zou misschien wel weer wat dichter op de NS moeten gaan zitten. Wat vindt u ja, daar dan ik, van? Nou, ik ben het totaal niet mee eens. Dat is precies het punt waardoor het elke keer misgaat. Uh, het, het bedrijf uh, uh, uh, zit onder een vergrootklasse. Alle handelingen die gebeuren, die, die ziet iedereen. Er is ook helemaal niks mis mee, maar de politiek moet een keer afstand nemen van dat NS-bedrijf. Want uh, er zit nu een, het is nu een structuur dat iedereen zich erbij bemoeit, de politiek, het, het ministerie... En uh, dat kan niet langer zo doorgaan. Het is geen, geen normaal bedrijf op deze wijze. Goed. Even terug naar uh, het meldpunt. Hè? En, en de, de verhalen die daar binnenkomen van medewerkers van de NS. Want u zei ook, uh, ze zijn bang voor hun baan. Waar zit hem dat in? Nou ja, goed. Uh, men, men denkt toch van, uh, uh, uh, wie, wie gaat dit betalen? Want dit gaat gewoon miljoenen kosten. Uh -huh. en, en we weten het niet. Het is nu allemaal... Juridisch, Maar uiteindelijk zal dat ergens uh, toe leiden. En ja, men denkt gewoon van, ja, uh, wat, wat betekent dat straks voor mijn baan? Als ik, uh, moeten we dan bezuinigen op een aantal zaken? En ja, het, het allermooiste uh, wat ik heb gelezen, het mooiste tussen die wil ik wel even voorlezen. En dat is deze. Elke dag weer je de best doen. Je vindt je werk leuk. Het gevoel van service geven ligt dichtbij je. Velen hebben er vanaf het prille begin argwanend tegenover gestaan. Maar vooral al die vorige kabinetten en ministers zagen het als een prestige. Het moest, die VIA moesten komen. En nu het misgaat, wijst iedereen naar ons. Nou, dit tekent volgens mij gewoon hoe het personeel hier tegenaan kijkt. En uh, ja, ze voelen zich daar bijzonder ongemakkelijk bij. En heeft u dan nog verwachtingen van die hoorzitting vandaag? Nou ja, kijk, ik denk dat, uh, dat er een aantal feiten wel boven tafel komen. Uh, maar iedereen zal zijn eigen straatje proberen schoon te vegen, denk ik. Roel Berghuis van FNV Spoor, hartelijk dank voor uw commentaar. Maar ja, hoe moet dat, hè? Een goede trein bouwen die hard kan en mag rijden. Meino Remmers, hoe ver ben jij inmiddels? Ja. Nou, ik... Net komt hier binnenlopen bij de TU Delft. Laura Dijking, die doet mee... aan een hele belangrijke wedstrijd op het spoor. Ja, ik doe vandaag mee aan een ontwerpenstrijd... van de TU Delft voor eerstejaars studenten. En uh, wij moeten vandaag laten zien hoe goed wij ons voertuig hebben gebouwd... en hoe goed het op werkt. ...op spierkracht over de rails gaat en daarbij ook heel moet blijven. Ja, we moeten op spierkracht over de rails heen... en we moeten daarbij een andere tegenstander... want het karretje van de tegenstander moeten wij over een streep trekken. Dus wat touwtrekken meer. Ja, dan hoorden we net iemand van de Spoorwegvakbond zeggen... of althans iemand van de vakbond zeggen... dat heel veel NS'ers toch getart zijn in hun trots. Hun spoorbedrijf die zo'n aderlating moet doen dat zo'n trein niet rijdt. Hebben jullie datzelfde gevoel van trots als het gaat om het ontwerpen van dit soort bouwwerken? Want we hebben er hier eentje voor ontstaan. Ja, uh, ons groep heeft sowieso datzelfde gevoel van trots. Want je bent natuurlijk een half jaar wezen geweest. En nu hoop je dat alles heel blijft. Ja. En het zou natuurlijk wel zonde zijn als ons kaartje ook bij de eerste beweging kapot gaat. Zoals alle Vira-treinen. Ja, dan staat hier met de grote letters op afblijven. Hier staat een soort constructie. Het is niet die van jou. Nee, dit is niet mijn kaartje. je concurrent. Ja, dit is een concurrent, ja. Ja, omschrijft u het eens, zeggen ze dan tegen de verslaggever. Het is een, um, ja, een metalen balk met een zeskantig wiel, een trapper eraan. Er zit een plastic stoeltje, kan, een soort kantine stoeltje opgemonteerd. En een... Ja, wat is dat voor iets, een soort krik of ja, volgens mij... hefboom? Ja, volgens mij is dat een haspel waarmee ze touwen gaan binnenhalen. Want we moeten ook twee meter extra touw binnenhalen. Dus ik denk dat ze dat daarmee gaan doen. Want ik zie niet een ander systeem waarmee ze touw binnen gaan halen. Ja, je staat ook een stuk spoorrails binnen, een soort testbaan. Ja. Echt gewoon, dat is gewoon een, een, een S-rail. Ja, wij moesten op die rail ons kaartje gaan testen... anders mochten we niet mee naar de wedstrijd. We moesten eerst wel laten zien dat hij het überhaupt deed. Terwijl jullie hier nu al een half jaar mee bezig zijn... met welke verbazing kijken jullie dan naar het drama rondom Ansaldo Breda? Oh, dat is van de Vira, hè? Ja, nou... Ik denk dat dat daar gewoon allemaal mis is gaan in de bureaucratie... en hoe ze alles hebben geregeld. Dus het had wel beter kunnen gaan. Jammer, ja, maar als je ziet, bijvoorbeeld... Op, we hebben die, die, die persconferentie van de Belgen gezien. Nou, dat was toch bijna een soort act... waarbij je ziet wat er allemaal misgaat. Stukken die eraf vliegen, accu's die vanzelf in brand vliegen. Dat gaat bij jullie niet gebeuren, want jullie moeten het met spierkracht doen. Maar ja. toch, als je dat ziet, terwijl je werktuigbouw doet. Ja, dat is het jammer, want dat hadden ze gewoon allemaal kunnen doorbrekenen. En dan hadden ze gewoon bel goed kunnen laten gaan, dus dat is gewoon zonde... De wedstrijd begint om 9 uur, geloof ik, hè, de eerste? Ja, de eerste wedstrijd begint om 9 uur en dan gaan we door tot de pauze. En dan vanmiddag mogen de besten nog een keer tegen elkaar. Ja. En dan komt er een winnaar uit. Hier ligt de basis voor misschien een in Nederland gebouwde trein? Wellicht. Ik denk niet dat ik dat ga doen, maar wellicht dat nou, andere ja, het mensen... Het zou kunnen, jullie zijn de volgende generatie. <laughs> ja, maar ik denk niet dat mijn uh, toekomst in de treinen ligt. Nee? Nee. Maar dan? <laughs> Ja, dat weet ik zelf ook nog niet. Ik oh. vind elke week iets anders leuk. Maar treinen, de trek Echt Er zijn wel mensen nodig in de sporen, hoor. Want... Ja, dat geloof ik ook zeker wel. Vooral nu weer met dat Vira de Bakel. Dat kan wel beter, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Nee, er komt al een collega van de TU Delft met shirts aanlopen. Er worden buiten tentjes opgebouwd. Het scorebord wordt al buiten neergezet. Ik ben razend benieuwd als het getouwtrek op de rails ook hier begint. Kijk eens aan. En dat getouwtrek dat vindt later ook plaats in de Tweede Kamer. U hoorde dat al eventjes. Er wordt gepraat, gedebatteerd over um, de Vira. Het Vira-debakel. Er komen verschillende sprekers aan het woord in de hoorzitting. Kunt u allemaal live volgen op Politiek24 van de LA het spoor naar de weg. John Bakker bij de AWB met een nauw, John, moeizame ochtendspits op nu. toe. Ja, op zich, wat aantallen betreft valt het wel mee. 30 kilometer, nou, dat is niet echt bijzonder. Maar wel een paar aanrijdingen. En daardoor loopt het flink vast op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Borren, 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A6 vanuit Amsterdam naar Lelystad. Voor Lelystad, 5 kilometer. De weg is nog steeds helemaal afgesloten. Het verkeer kan er nu langs rijden via de vluchtstrook. Geeft elke file de andere kant op, richting Amsterdam... bij Almere Buiten-Oost, drie kilometer. Tien minuten voor half acht is het. Amerikaanse president Obama reist na de G8 vanavond door naar Berlijn. Daar kan niemand zich herinneren dat een Amerikaanse president... pas in zijn tweede amstermijn naar Berlijn kwam. De euforie, die ook in Duitsland bestond... over de nieuwe koers waar Obama voor zou staan, is al lang vervlogen. Bovendien hebben zijn voorgangers een diepe indruk blij gemaakt. Daar kan Obama nauwelijks overheen. The proudest boast is Ik being I'm ben. Mr. Gorbachev teared down this wall. Niks weer ons afhalten. Alles is mogelijk. Berlin is vrij. Kennedy, Reagan, Clinton. Amerikaanse presidenten willen in Berlijn altijd iets historisch zeggen. En de dus stad leende zich er ook goed voor. Althans, toen het nog het brandpunt van de Koude Oorlog was. Maar wat moet Obama nu zeggen? Nou ja, hij heeft zijn redenschreiber. Dem wordt bestimmt wat eenvallen. Ik heb geen ahnung. Maar men wordt het natuurlijk immer messen. Ik ben een Berliner en Mr. Gorbachev tikt op this wall. Ja, geen idee. Zijn tekstschrijvers die zullen wel eens bedenken, zegt Anita Lockner. Maar het probleem is natuurlijk, het zal altijd worden vergeleken met Kennedy en Reagan. Dat is niet makkelijk. Lockner is de dochter van Robert Lockner, een beroemde man in Berlijn. Hij was directeur van de RIAS, de radio in de Amerikaanse sector. En bij het bezoek van Kennedy in 1963 trad hij op als tolk. En die mensen hier zo gejubeld hebben. had Kennedy tot mijn vader gezegd. Zo, ik sage dat op Deutsch. En dat übst u nu met me? Dan zijn ze grauw. Kennedy besloot op het laatste moment dat hij de laatste zin in het Duits wilde zeggen. Omdat hij zo onder de indruk was van de jubelende massa's in de straten van West-Berlijn. En mijn vader die moest dat toen met hem oefenen, vlak voor de speech. Alle free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, ich bin ein Berliner. Vrijheid, daar ging het over bij Kennedy. Heel actueel, want net twee jaar daarvoor was de muur gebouwd. De bevolking van West-Berlijn zag in de Amerikanen de beschermers tegen het communisme. Ja, president, gelijk heiliger natuurlijk. Ik was 13 jaar oud, damals. En was irrsinnig opgewonden. Also niet opgewonden die dagen daarvoor, waar ik in het televisie gezien heb. Ja, hij was een heilige. Ik was 13. Hij was ook mijn president, want mijn ouders waren Amerikaans. Dus toen ik hem in levende lijven zag, ging mijn hart enorm te keer. Ik heb hem aangeraakt, dat was heel bijzonder. Ja, nu Obama, is dat net zo bijzonder om hem te zien? Ik denk hij het schwer hebben, want alle werden hem vergelijken met Kennedy, want het is ook genau die Zeit. Hij zal het veel moeilijker krijgen. Iedereen zal hem vergelijken met Kennedy. Dat is volgende week ook precies 50 jaar geleden. Maar toen was iedereen toe op Amerika. Kennedy had hier volgens mij alleen maar vrienden. En ja, nu is er veel meer kritiek op Obama, op Amerika. Dat wordt veel moeilijker. Eindig is aan anti-amerikanisme in Europa en in Duitsland. En deswegen wordt dat niet zo leicht hebben als Kennedy's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 Misschien, waar kent ik die stem toch van? Guerrilla Applin, nou, ze raakte bekend door haar cover op YouTube... van de hit Power of Love. En hier zong ze Panic Noord. Steeds meer gezinnen hebben hulp nodig... om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En die hulp die komt van de stichting Leergeld. Die geeft ook heel praktische informatie. De stichting zorgt ervoor dat mijn kinderen... in ieder geval een van de kinderen die op voetballen zit... zijn voetbalschoenen krijgt, zijn kleding krijgt. De oudste heeft een fiets gekregen van de stichting. Er is ook een uh, mogelijkheid om een computer uh, te krijgen van de stichting. Wel in tweedehands, maar je bent er wel echt mee geholpen. Nou, voordat we het gesprek begonnen, we zijn eerst de honden de andere kant op gestuurd. Want die vonden het wel heel erg leuk om in de buurt te zijn. Nou, die zijn er binnen aan het blaffen. Maar de jongens zijn ook naar boven gestuurd, van 11 en 14. Toch op een of andere manier is het makkelijker dat de buurman over het hechtje heen meeluistert dan dat de jongens precies horen wat er aan de hand is. Hoe, hoe werkt dat dan? Nee, je wil niet gewoon. Je wil niet af. dat de kinderen alles meekrijgen mee, mee of dat soort dingen. Je wil gewoon kind moet kind zijn en die problemen die wij zitten, zeg maar voor uh, volwassenen bijspreken. Dat wil je gewoon je kind niet meegeven. Veel gezinnen hebben dus problemen in deze huidige economische moeilijke situatie. Na half acht spreken we de directeur van de stichting Leergeld van de Bigelaar over de stijging van de armoede in ons land. Komt u regelmatig bij de Trombosedienst, dan zijn de zelfmeetweken iets voor u.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 Half acht. Tijd voor het NOS Journaal, Jan van der Putten. In Brazilië zijn ruim 100.000 mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de regering. In zeker acht steden werd geprotesteerd... tegen onder meer hoge belasting, corrupte politici en slecht onderwijs. En in Rio de Janeiro braken gevechten uit... tussen de politie en demonstranten. De belasting op vermogen moet omlaag, zegt de commissie van Dijkhuizen... in een advies aan het kabinet. De belastingdienst rekent met spaarrentes van 4 procent... maar het is tegenwoordig maar 2,5 procent. Om de inkomsten van de fiscus toch op te op peil te houden kunnen ondernemers juist zwaarder worden belast, zegt de commissie.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 Ook de andere zes grootste economieën in de wereld vinden dat er meer hulp moet komen. Het geld is bedoeld voor eerste levensbehoeften, tenten en medicijnen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vandaag en morgen wordt het zeer warm in Nederland, maar hoe het weer exact gaat uitpakken is nu nog niet duidelijk. Klinkt misschien gek, maar er is een zeer wankel evenwicht in de atmosfeer. En die bepaalt of er bijvoorbeeld buien gaan ontstaan, of dat de wolken juist oplossen en de zon flink schijnt. En dat wankele evenwicht, dat hebben we zowel vandaag als morgen. Daardoor kan er soms een verrassing uitkomen, dus hou de weerberichten goed in de gaten. Maar in het algemeen ziet het er voor vandaag goed uit. We hebben te maken met een flinke zonnige periode, ook een paar wolkenvelden. En de kans op een bui lijkt mij op dit moment nog vrij klein. Temperaturen lopen flink op, het wordt zo'n 26 graden in de kop van Noord-Holland... 30 graden in het midden van het land en 33 graden in het zuidoosten. Op de waddeneilanden zijn de temperatuur het laagst, 17 tot 23 graden. Daar waait namelijk een stevige noordoostenwind met windkracht 3 tot 5. Maar in de rest van het land neemt de wind geleidelijk af naar windkracht 1 of 2. En dat betekent dan juist weer dat er op de westelijke stranden een zeewindje vanmiddag op kan steken. Die brengt dan wat verkoeling. Morgen waarschijnlijk nog wat warmer dan vandaag, dan in het oosten en noordoosten, de warmste lucht. Lokaal wordt het daar 34 of 35 graden. De kans op bui wordt morgen wel groter, vooral later op de dag. Verkeersinformatie. John Bakker, hoe is het op de weg inmiddels? Ja, 50 kilometer file, dat valt op zich allemaal wel mee. Alleen er zijn toch wel flink wat aanrijdingen gebeurd. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven zocht dat bij Borren voor 5 km file. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Op de A6 vanuit Amsterdam naar Lelystad voor Lelystad, 4 km na een ongeluk. De rijbaan is nog steeds afgesloten. Het verkeer kan al langs rijden over de vluchtstrook. Geeft ook een file de andere kant op. Richting Amsterdam bij Almere Buiten Oost. 3 kilometer. En dan nog een aanrijding op de A20. Van hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Ook daar 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dankjewel, John. En rond kwart voor acht dan spreken we met de onderwijsinspecteur. Over de fraude rond de examens. Blijf luisteren. Is uw supply chain al vragen gestuurd?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 Steeds meer kinderen krijgen het geld voor bijvoorbeeld een schoolreisje betaald door een stichting. Kinderen die hun gezin in hun gezin wonen met weinig geld krijgen namelijk hulp van stichting Leergeld. Die stichting helpt ze eh, bijvoorbeeld aan een fiets of betaalt dus een schoolreis. Vorig jaar kreeg de stichting er 8000 kinderen bij. Inmiddels betekent dat dat er meer dan 40.000 worden geholpen door de stichting. Gabi van der Michelaar, directeur van de stichting, goedemorgen. 8000 kinderen, die um, kunnen we zeggen lijkt mij in armoede leven bij uw stichting erbij. Um, wat voor nieuwe gezinnen ziet u de laatste tijd vooral om hulp vragen? Ja, zagen wij voorheen uh, vooral kinderen die opgroeiden in gezinnen waar het zeg maar, structureel een, een, een uitkeringssituatie was. De laatste jaren zien wij uh, kinderen uit gezinnen waardoor acute problemen, uh, financiële problemen zijn ontstaan. Dus dan moet je denken aan een faillissement, werkloosheid uh, van de ouders of schuldenproblematiek. En dan zie je dus dat er een acuut financieel probleem komt... Uh, waarbij de overheid niet altijd direct kan bijspringen. Hm. En dan zijn er particuliere organisaties die dat in, wel, in dat geval dan wel kunnen. En die kinderen mee kunnen laten doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn. Maar die door dus de financiële situatie in dat gezin voor die kinderen niet meer haalbaar zijn. Maar mevrouw Van der Begelaar, er zijn allerlei regelingen in Nederland bij gemeenten. Ja. Bijvoorbeeld voorzieningen voor mensen die ja. het minder breed hebben. Uh, wordt er dan niks voor die kinderen geregeld? Nou, er wordt door de overheid en met name door gemeentes heel veel geregeld. Maar eh, wij zien, en dat is leergeld niet alleen, maar dat zijn een zevental samenwerkende organisaties. Eh, wij zien dat die particuliere organisaties een belangrijke eh, toegevoegde waarde hebben aan, aan dat overheidsbeleid. Eh, die organisaties die werken heel laagdrempelig, die werken snel... En die kunnen maatwerk bieden. En wij merken, wij signaleren dat wij op die manier samen met de gemeente meer kinderen kunnen bereiken. Hoe betaalt u dat eigenlijk? Waar betaalt u het van? Nou, Onze organisatie en ook die andere organisaties die krijgen uh, hun inkomsten met name uit het particulier initiatief. Dus uit fondsen, bijdragen van serviceclubs uh, Service en bijdragen van bedrijven en particulieren. Serviceclubs? daar moet ik dan aan denken? Ja, dat moet je denken aan groterieclubs, um, um, uh, uh, oh, okay. inno-wheels, um, uh, dat, uh, dat soort groepen. Ja, dat zijn particulieren die goed willen particulieren, doen. Particulieren, ja. ja. ja en we hoorden het al even, u betaalt bijvoorbeeld ook de, de schoolreisjes van kinderen. Vindt u dat scholen eigenlijk goed omgaan met de huidige economische situatie... en met kinderen waarvan ze het thuis niet zo breed hebben? Nou ja, scholen zullen zelf ook na moeten denken... welke, welke kosten zij aan de ouders uh, opleggen. En in een tijd dat, uh, dat er financiële ruimte is... en er zijn dan ouders die dat niet kunnen... dan kunnen scholen dat zelf nog wel uh, dragen. En nu merken wij steeds vaker dat scholen dat ook niet meer kunnen. En zij vragen of leergeld uh, bij, kan, uh, bij kan springen. Maar mm. ze zullen zelf ook even na moeten gaan denken... over de hoge kosten die ze aan ouders uh, opleggen. Maar zijn de scholen die bij u aankloppen of zijn het de ouders? Bij onze organisaties zijn het de ouders die aankloppen. Bij andere organisaties kunnen dat bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld uh, zeg maar de, de professionals zijn, mensen uit sportverenigingen... of mensen uit, uh, van een muziekschool of een dansschool. Die kunnen ook vragen om een bijdrage. Ja, maar, maar zijn het ook de scholen die toch nog steeds te dure tripjes organiseren? Waar misschien wel wat, wat steeds, minder kan? Ja, die ja. zijn er nog steeds, ja. zeker. Dus ja. U, u vindt dat die ook wel even naar zichzelf moeten kijken... Ja, en er rekening ja. mee moeten houden? Ja, ja. Goed. Nou, Gabi van de Bigla van de Stichting Leergeld. Hartelijk dank voor ja, uw uitleg gedaan. en een goede morgen. Dan naar het wielrennen. Stef Clement beklaagde zich uh, gisteravond in Langs de Lijn dat hij niet is uitgenodigd en gehoord door de commissie Antidopingaanpak. Terwijl hij heel graag had willen praten. We gaan dus naar Gio Lippens. Gio, goeiemorgen. Goedemorgen Lara. Ja, um, hij vond het zelf um, opmerkelijk dat hij niet uiteindelijk opgebeld is. Want hij had ergens uh, ja geantwoord hè, in een lijst met vragen. Dat hij wel uh, informatie had. Is het vreemd dat hij niet dat gekomen is, uiteindelijk gevraagd? is? Ja, wij vinden het ook heel opmerkelijk, want uh, het, het was eigenlijk een beetje als een soort rondvraag hè, na een uh, vergadering... Uh, de, de, uiteindelijk uh, dat Stef Clement met dit verhaal naar buiten kwam. Uh, want uh, de hele dag stond natuurlijk in het teken van die, uh, dat rapport van de commissie Zorgdrager. Nou, dat rapport is gepresenteerd, daarin wordt dan een beeld geschetst van uh, dopinggebruik in uh, Nederland in uh, met name de jaren negentig. En uh, ja, dan wordt er gezegd, zo, we hebben met iedereen gepraat, uh, we hebben een aantal mensen uitgenodigd, een aantal mensen heeft zichzelf aangemeld en we hebben nu een mooi beeld kunnen krijgen. En gisteravond inderdaad, als een duveltje uit een doosje, kwam die mededeling van Stef Clement van... Ja, ik heb mezelf aangeboden, want ik heb op die lijst... die in de tijd bij die enquête hoorde, dat dopingconvenant... Hè, tussen die drie grote Nederlandse profploegen, heb ik ingevuld. Uh, bij een van de vragen heb ik ja ingevuld. En dat is dan de vraag of hij in zijn omgeving ooit iets heeft gezien... wat hij aan de commissie kwijt zou willen. Mm -hmm. En uh, ja, dat is toch opmerkelijk. Omdat in de tijd wel de indruk is gewekt dat iedereen... Al die 200 renners uh, op alle vier de vragen nee hebben geantwoord. Dat is door de ploegen uh, is dat min of meer naar buiten gebracht. Dat is ook door de KWU naar buiten gebracht. Ja, en dan komt ineens dit als een duveltje uit een doosje komt naar boven. En uh, Clement, ja, die toonde zich toch wel uh, behoorlijk ontstemd om dat maar te zeggen. Um, hij wilde niet vertellen of er meer uh, collega's zijn in zijn omgeving die zich hebben aangebeld bij de commissie en die niet gevraagd zijn. Maar hij zet toch wel grote twijfels dan bij het werk van de commissie zorgdrager. Als hij zegt, ja, op het moment dat ze zelf gaan bepalen wie ze wel en wie ze niet daar willen hebben. Ja, dan ga je toch denken dat het allemaal een beetje gestuurd is, het onderzoek. Ja. En heb jij in de regio wat hij had kunnen vertellen, Stef? Um, ja, mogelijk dat hij toch wel wat verhalen had kunnen vertellen over dingen die hij in zijn omgeving heeft gezien. Kijk, het punt is, uh, op het moment dat wij aan hem vroegen van oké, okay, wat, wat, wat, wat, wat, wat, uh, ja, wat heb je dan uh, gezien? Uh, wat heb je ingevuld? Dan zegt hij, ja, dat gaat jullie allemaal niks aan. En uh, dan houdt hij daar toch wel weer een beetje dat geheimzinnige waasje, uh. houdt hij zelf ook weer in stand. Maar um, dit had dus de kunnen kunnen beïnvloeden van de commissie. Ja, maar de eindconclusie kunnen beïnvloeden. Als ik kijk uh, naar de conclusie uh, van de commissie. Uh, niet opzienbaar en trouwens, want dat beeld hadden we nee. natuurlijk al de afgelopen maanden. door al die bekentenissen. dat er wijd en verbreid uh, dopinggebruik was in het Nederlandse wielrennen. Uh, dat 80 tot misschien wel 95 procent van de wielrenners, sowieso ook internationaal. Uh, aan de verboden middelen zat. Ja, die conclusie, ik kan me niet voorstellen... dat dat nog door één man naar boven of naar beneden zou zijn bijgestuurd. Um, de commissie had misschien iets meer details te weten kunnen komen. Nadeel is trouwens wel dat wij, met z'n allen... en dan heb ik het niet alleen over de pers, maar ook het publiek... daar niks van te weten krijgen... omdat de commissie alles in anonimiteit heeft gedaan. En dus alle namen, alle rugnummers inderdaad heeft uh, ja, weggewit. Weg uh, er staat gewoon niets in... Wat tot, uh, tot personen teruggeleid kan worden. Goed, nou, we gaan nog ook nog even naar het tennis. Uh, toernooi in Roosmalen. Na Kiki Bertens hoor hij ligt ook Arantxa Rus. Meteen uit het toernooi. En dat past helaas een beetje in het beeld van de laatste maanden, Gio. Wat Wat is er met ja. die twee aan de hand? Ja, geen toernooi gewonnen Arantzka-Rus. Uh, uh, Bertens, daar, nou ja, okay, daar kun je nog wel wat, uh, wat twijfels bij hebben. Die, die uh, heeft dan af en toe nog wel eens een keer wat gewonnen. Maar Rus heeft gewoon het hele jaar geen enkel toernooi in uh, de WTA-tour uh, gewonnen. Hè, zeg maar het vrouwencircuit. Uh, had daar gisteren wel kans op, op, uh, op de overwinning. Ze speelde uh, tegen een uh, Slovaakse. Maar ja, uiteindelijk verliezen ze dan gewoon kansloos met 7-5, 6-2. En uh, ja, ik denk dan toch, en dat denkt iedereen, dat weet zij zelf ook wel... het zit natuurlijk gewoon tussen de oren. Maar dat zit bij de tennissers vaak, hè. Dat verhaal, dat kennen we. Uh, trouwens ook Timo de Bakker, gisteren uh, uitgeschakeld. Ook gesneuveld in de eerste ronde. Ja, en die zegt dan simpelweg, ik mis een coach. Want uh, ik kan wel uh, gebruik maken van een aantal uh, goede coaches... Uh, in uh, Parijs, in Roland-Garros. Omdat die mannen er toch zijn, namens de sponsor. Dan heeft hij het over Sven Groeneveld en Mats Merkel... Maar uh, ja, die kan ik niet meenemen uh, naar dit soort toernooien. Ik heb daar geen geld voor. Ik moet eerst presteren en dan kan ik een coach betalen. Maar ja... Zonder coach presteert hij niet. Dat is lastig, dus, hè? He? Ja, een beetje een cirkel, denk ik. Ja, dat kun je wel stellen. Nou, laten we hopen dat hij uh, een manier vindt... Om, daar, uh, om die cirkel te doorbreken, Gio. We gaan het er Zeker. vast nog... En laten we ook hopen dat Zeisling uh, weer een beetje beter is. Want die was gisteren ziek. Die heeft moeten afzeggen voor het dubbelspel. Oké. Okay. Voelde zich echt letterlijk misselijk. En uh, nou ja, hij komt uh, in actie in het enkelspel. Dus laten we hopen dat die dan in ieder geval... die uh, malaise een klein beetje doorbreekt. Zeisling trouwens wel goed bezig, hè? Derde ronde Queens afgelopen week op gras. Dus. Uh, nou, Daar kunnen we wel wat van verwachten. Gaan we het daar nog over hebben. Dank je wel, Gio. Graag gedaan. Drie leerlingen van de Galdoen school moeten gewoon hun examens overdoen. Ze hebben een kort geding tegen de onderwijsinspectie verloren. De drie wilden dat hun examens alsnog geldig werden verklaard... omdat ze niets met de examenfraude op school te maken hebben. Maar de rechter heeft ze in het ongelijk gesteld. We gaan uh, de laatste stand van zaken doornemen wat betreft de examenfraude. Dat doen we met de hoofdinspecteur voortgezet onderwijs van de onderwijsinspectie, Rick Steur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan, meneer Steur, dat deze leerlingen toch gewoon aan de bak moeten en het nog een keer moeten doen? Nou ja, ik vind het uh, van belang dat de rechtbank gisteren in ieder geval duidelijkheid heeft gegeven. Uh, en dat wij uh, als inspectie dit besluit vorige week op deze manier hebben mogen nemen. Er is te veel twijfel over het aantal leerlingen dat voorkennis heeft gehad bij het afleggen van het examen. En zoals u gisteren ook hebt gemerkt, ontwikkelen die aantallen zich nog steeds. Er zijn gisteren opnieuw drie leerlingen aangehouden. Ja. En ik wil ook voor de leerlingen die er niets mee te maken hadden, juist dat het iben Galdoen diploma 2013 op, boven alle twijfel verheven is. Mm -hmm. Um, en hoe moet het met uh, de andere scholen? Want er zijn, uh, begrijpen wij ook, uh, bij de meldingen... want er zijn in totaal 26 leerlingen die hebben toegegeven... dat zij examens hebben ingezien hè, tot nu toe. Uh, zijn er ook vijf bij van uh, andere scholen binnen Rotterdam... en zelfs één uit Utrecht. Um, en ik heb toch het idee dat het hier niet bij blijft. Nee, hoe, dat hoe idee moet heb het? ik ook. Ja, ja. Nou. ja dat idee heb ik ook. Dus... Uh, we zijn in nauw contact met de politie en de politie is hier, en het Openbaar Ministerie zijn hier in de lead, die hebben het voortouw. Mm -hmm. En uh, proberen te achterhalen uh, via analyses van uh, de gegevensdragers, uh, de laptops, de computers die in beslag zijn genomen, uh, welk e-mailverkeer naar welke leerlingen uh, zou kunnen leiden. En uh, wij en de scholen helpen dan mee om aan te geven of die leerlingen inderdaad op school A of B zitten. Ja. En die leerlingen waarvan het komt vast te staan uh, dat ze uh, gebruik hebben kunnen maken van voorkennis... Die, uh, en zich niet bij ons hebben aangemeld via die inkeerregeling, in in die uh, kunnen uh, geen diploma krijgen. Of dat diploma wordt uh, ingetrokken als we het later ontdekken. Over welke aantallen hebben we het dan nu? Want als 26 leerlingen zich nu hebben gemeld en u zegt... ik heb zelf ook het idee dat het hier niet bij... Uh... ...bij blijft. Aan welke aantallen denkt u dan? Ik denk niet aan aantallen. Dat is gewoon niet verstandig in dit verband. Dat is gewoon heel moeilijk om in te schatten. Het kan tot een klein clubje beperkt blijven, laten we dat hopen. Van uh, tien leerlingen? Waar denkt u dan aan? Een klein nee, clubje? Ik zeg, ik zeg dat ik geen getallen in mijn hoofd heb, omdat ik het echt niet weet. Ja. Het is via de huidige communicatiemogelijkheden in ons land met internet en e-mail... ...en sociale media, is er zoveel mogelijk. Dus het kan heel veel zijn, maar het kan ook heel klein zijn. En ik hoop op dat laatste, omdat uh, niemand erbij gebaat is... ...dat we straks allerlei leerlingen hebben die een inkeerregeling niet hebben gebruikt... ...en dan toch tegen de lamp lopen. Dat is voor die kinderen verdrietig en dat is ook voor uh, alle scholen en de ouders... ...waar dat gaat gebeuren, verdrietig. Dus ik hoop dat het klein blijft, maar ik weet het niet zeker. Maar minister, u zegt, ik heb samen met de staatssecretaris het idee... ...dat dit nog meer verbreid is. Waar zit u dat dan op? Hoe komt u aan dat idee? Nou ja, zoals gezegd, uh, we, we krijgen meldingen uit, uh, uit scholen hè, dat ze uh, nog vraagtekens hebben over bij de resultaten van leerlingen. Rotterdam, de ja. scholen in Rotterdam hebben dat gisteren al gecommuniceerd, dat ze ja. zelf... Dat, dat komt overigens, te... als ik u even mag onderbreken, ja. dat komt uit de extra alertheid, waartoe uh, u heeft opgeroepen bij het ja. nakijken van de examens? Zeker, ja. ja. Okay. Daar komt het van. En daarom heeft Rotterdam ook, omdat ze die twintig uh, vraagtekens hebben, laat ik het zo voorlopig formuleren... Uh, heeft Rotterdam de diploma-uitreiking op voorhand ook uh, uitgesteld, zodat ze meer tijd hebben om dat goed te onderzoeken. Ja, en toch is maar nog niet helemaal duidelijk waar het idee dan vandaan komt, omdat het inderdaad verder verbreid uh, is. Want dan moeten er toch nog meer aanwijzingen zijn. Zeker, zeker. Maar ja, ik kan hier niet alles vertellen over uh, het onderzoek zoals dat loopt. Even terug naar het aantal examens dat is gestolen. Door de inkeerders is duidelijk geworden dat het er niet 24, maar 27 zijn. Weet u zeker dat dit het definitieve aantal is? Nee, ook dat is niet uh, zeker. Het is wel zo dat het, uh, uh, de examens die erbij komen, zijn er steeds minder. Alle examens ja. die nu op een <laughs> lijst zijn... Zijn er niet veel meer uh, over volgens mij, of wel? Nou, dat, dat valt eigenlijk nog tegen. Uh, want ik heb uh, uit laten zoeken hoeveel examens er aan iben doen uh, geleverd zijn. Ja, en dat zijn uh, die? Om examen te kunnen doen. He, dat, dat moeten ze gewoon bestellen, zou ik maar zeggen, aan de voorkant. Ja. En dat zijn er toch 45. Uh, dus okay. er, uh, er zijn nog uh, heel wat vakken, 18 om precies te zijn die nog niet uh, op die lijst staan van gestolen examens. En die gaan er ook niet bijkomen, denkt u? Dat weet ik niet. Ik vind de kans dat de examens bijkomen steeds kleiner worden. Maar nogmaals, uh, men heeft behoorlijk wat gegevensdragers in beslag genomen. Dus er kan nog altijd wat boven komen drijven. Ja, en dat hangt af van het onderzoek, het onderzoek wat gebeurt op de computers... en de smartphones en de USB-sticks van die verdachten. En daar is zowel de politie als het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk uh, druk mee bezig. Nou heeft u vast al nagedacht over hoe het verder moet. Uh, want u bent een wijs man, u gaat ook nadenken over de toekomst. Uh, is deze kwestie aanleiding om de verspreiding van de examens te veranderen? D66 stelt voor om de examens een dag van tevoren digitaal te verspreiden. Zou dat wat zijn? Uh, nou ja, je moet al die mogelijkheden uh, goed bekijken. En uh, daar uh, heeft de staatssecretaris ook een, uh, een onderzoek voor uh, aangekondigd. En wat zijn uw uh, ideeën daarover? Nou, je moet in ieder geval nagaan waar het mis is gegaan uh, en, uh, en digitale verspreiding. En op het laatste moment zou een, uh, een optie kunnen zijn, maar dat levert ook weer allerlei andere uh, uh, risico's op. Zoals we hebben gezien bij de, verspreiding, de tweede verspreiding van het examen Frans. He, dat scholen op het laatst uh, zelf uh, moeten gaan staan kopiëren uh, enzovoort enzovoort. En gebeurt dat dan wel goed? Uh, dus er zitten ook nu in de hele examenprocedure uh, en ook in de verspreiding allerlei beveiligingen ook onzichtbare beveiligingen die, als er dingen misgaan, ook, ook helpen bij het onderzoek. Je moet dus goed nagaan dat als je nieuwe procedure inzet, dat je dat dan ook overeind houdt. En in dit geval is in ieder geval duidelijk dat de manier waarop de examens verpakt zijn een belangrijk onderdeel van het probleem vormt. Uh, en dat is sinds drie jaar veranderd, zoals u weet. Uh, en de, op de oude manier had uh, dit waarschijnlijk veel minder makkelijk zichtbaar. Uh, of veel sneller zichtbaar geweest dat hier een probleem was. Meneer Steur, al met al duurt dit wel heel lang. Wat uh, doet dit met het Nederlands onderwijs, de reputatie bijvoorbeeld? Uh, nou, ik heb het idee uh, dat we met elkaar uh, dit probleem op dit moment op de goede manier aanpakken. En uh, ik denk dat het juist helpt om op die manier duidelijk te maken dat het diploma voor het Nederlands voortgezet onderwijs ons allen in onze samenleving heel veel waard is. Dat is wat de staatssecretaris voortdurend uitspreekt. Dat is waarom de politie er heel veel mensen op heeft zitten om dat uh, uit te zoeken. En dat is waarom wij er ook zo druk mee zijn. Uh, wij willen aangeven dat een diploma in Nederland boven alle twijfel verheven moet zijn. En dat betekent dat we elke leerling waarvan wij denken dat hij uiteindelijk het een scheve schaats heeft gereden... dat we die zullen opzoeken. Al duurt dat nog een half jaar. Rik Steur, hoofdinspecteur voortgezet onderwijs van de Onderwijsinspectie. Hartelijk dank dat u ons weer te woord liet door naar de weg, daar wordt druk geveegd en getakeld, John Bakker. Met uh, alle gevolgen van dien, hoe is het op de weg? Ja, vooral de A6 vanuit Amsterdam naar Lelystad zorgt dat nog voor een flinke file. Voor Lelystad, 6 kilometer. De weg is daar nog altijd afgesloten na een ongeluk. Verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. Ook een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 5 kilometer file, twee rijstroken dicht. Ook 5 kilometer op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. En de N33 Veendam richting Eemshaven is voor de aansluiting met de A7 afgesloten. En ook dat komt door een ongeluk. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Hoe bouw je een goede trein die goed trekt of duwt en waar liefst niks afvalt? nog immer staat er al iets op de rails. Jongens, wat een, een constructiemiddelen. Uh, Jullie hebben een driehoekig karretje gebouwd. Ja, wij hebben gekozen voor een driehoekig frame, omdat het natuurlijk erg sterk is. Zullen we er even naartoe lopen? Ja. Touw trekken op de rails. We doen het al een tijdje als het gaat om de Vira, vandaag weer in Den Haag. Maar letterlijk trekken ze bij de TU Delft aan voertuigen... die studentenwerktuigbouw hebben gemaakt. En het gaat erom wie bouwt het sterkste apparaat. Jullie hebben een driehoekig aluminium frame, wat op de rails staat... Ja, we hebben voor aluminium gekozen, omdat uh, dat natuurlijk erg licht is. We moesten binnen 30 kilo blijven, dus daarom hebben we niet... Zegt Laura Dijking, die met een team... Wacht, doet de hefboom eens omhoog. Kijk, dan kan je horen, er zit een soort ratel aan. Dat is een enorme hefboom en daarmee trek je dus de tegenstander... want ondertussen wordt het parcours ook uitgezet door ingenieur Anton van Beek... dus de projectleider. Zeg, hoe ver moeten de studenten elkaar over de rails trekken? Uh, de lengte van het voertuig, die is twee meter... Dus ja. de, twee meter over de streep en daarbij mogen ze zelf uh, vijf meter naar achteren. En omdat uh, tegenstander staat ook vijf meter achter de streep. Dat betekent dat ze het touw ook nog twee meter extra moeten inhalen. Er komen enorme kracht op staan. En dan is het de bedoeling dat jullie voertuig ook heel blijft. Beter intact dan die trein uit Italië? Ja, daar gaan we wel vanuit dat het beter intact is. Ja, we hebben allemaal al doorgerekend? Ja, dat hebben we allemaal doorgerekend in het eerste half jaar van ons project. En we gaan ervan uit dat hij gewoon heel blijft. Maar stel dat we tegenover een kaartje komen die superveel kracht levert, ja. dan gaan we stuk. De wedstrijd begint om negen uur. En dan gaan we eens kijken hoe snel de eerste voertuigen hier over de toekomstige tramrails van de TU Delft gaan. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Actievoerders zouden de iben Galdoenschool in Rotterdam hebben gesloten. Dat meldt onder andere RTV Rijnmond. Het zijn uh, supporters van de actiegroep Identitair Verzet. En met deze actie voeren wij de taak van de gemeente en de overheid uit. Deze school moet achter slot en grendel, zegt de actiegroep. Op de website van Identitair Verzet staan de acties die zij eerder al hebben gehouden ook. Op alle voorpagina's natuurlijk aandacht voor de straffen die zijn opgelegd voor het doden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De volkskrant kopt. Alle verdachten even schuldig. Verderop in de krant verklaart rechtspsycholoog Peter van Koppen de straffen. Je kunt ook besluiten met schoppen te stoppen. En tegen de anderen die doorgaan met schoppen zeggen. houd er mee op. In het AD zegt slachtofferhulp Nederland het heel pijnlijk dat het heel pijnlijk kan zijn voor slachtoffers en nabestaanden. Dat veroordeelde daders in hoger beroep gaan. Want dan nemen de daders in hun ogen geen verantwoordelijkheid. En bovendien vertraagt dat het rouwproces. De Europese Rekenkamer heeft zware kritiek op de 1 miljard euro EU-steun aan Egypte. In het rapport staat dat het volstrekt onduidelijk is of het geld efficiënt en rechtmatig is besteed. Het geld was bestemd voor zorg, onderwijs en transport... en werd direct aan het Egyptische ministerie van Financiën overgemaakt. Rekenkamerlid Karel Pinksten uh, spreekt van een zwart gat... en heeft geen flauw idee waar al het geld is gebleven. U leest er meer over in de Volkskrant. In Canada is de burgemeester van Montreal opgepakt. Hij wordt verdacht van fraude en omkoping. Montreal wordt al lange tijd geteisterd door corruptieschandalen... zoals te horen bij CBC News. So when Montreal got a new mayor last fall, he offered real change. Today, that promise is in jeopardy and the city is in crisis. Early this morning, Michael Applebaum was hauled away from his house by police, arrested on more than a dozen criminal charges. Ja, en u denkt misschien, uh, waarom besteden we hier aandacht aan? Gearresteerd, beschuldigd van meerdere aanklachten is de burgemeester. Nou, opvallend is dat toen eh, Applebaum werd benoemd in Montreal... hij juist zei dat hij corruptie in de stad zou aanpakken. Ook de vorige burgemeester was afgetreden... na beschuldiging van onkoping. En natuurlijk kijken de kranten ook al uh, lekker vooruit... op het mooie weer van de komende dagen. Spits schrijft snel, geniet van de zomer. Donderdag is het weer voorbij. Lekker dan. Uh, Vraagt trouwens een luisteraar aan ons, Maarten van Nuenen, om de luisteraars te waarschuwen ook geen dieren in de auto achter te laten. Hij heeft er een, uh, een plaatje bij gevoegd, want uh, als het buiten bijvoorbeeld 30 graden is, dan is het uh, na 10 minuten in de auto 40 graden en na een half uur al 48 graden. Dat vindt u grond niet leuk. En het AD schenkt aandacht aan het koningspaar... dat morgen in de tropische hitte Flevoland en Overijssel bezoekt. Politie heeft fans van koning en koningin al gewaarschuwd... niet te lang in de warmte te gaan staan. En daarnaast worden mensen geadviseerd om een hoofddeksel mee te nemen. En water. En eh, maken wij ons op voor ons mooie weer. In Nieuw-Zeeland maken de inwoners zich op voor een zware sneeuwstorm. Het zou wel eens de ergste kunnen worden in twintig jaar. Get ready for winter. We've got a winter storm on the way this week, and it's going to bring snow to sea level for some areas. And get this, if you live in the north, where the subtropical air is bringing some very warm weather, how's this for a fact? The overnight lows that we're getting at the moment are going to be higher than the daytime highs will be by the end of the week. That's how cold it's going to be. Min 15 graden. Er wordt gezocht met ouderen in verzorgingshuizen. Dat is de stelling die wij hebben bedacht. Dat moet je zo'n mensen niet aandoen. Dat kunnen we gewoon niet maken als samenleving.